8 uur. Het NOS journaal. Dorald Megens. 70 vermisten na vloedgolf in Australië. Bedrijven investeren miljoenen in Eemshaven en de bouw lijkt op te krabbelen. Na de plotselinge vloedgolf die gisteren de Australische stad Toowoomba en omgeving trof, worden nog ongeveer 70 mensen vermist. Zeker 9 mensen zijn om het leven gekomen. Premier Bly van Queensland heeft gezegd dat voor het leven van zeker elf vermisten wordt gevreesd. Onder de vermisten zijn veel gezinnen met jonge kinderen. Het hoge water trof Toowoomba onverwacht en verdween even snel als het was gekomen. Politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. Volgens autoriteiten stroomt het water nu oostwaarts weg van de stad richting zee. Ook de miljoenenstad Brisbane krijgt ermee te maken. Daar worden in verschillende wijken al duizenden mensen geëvacueerd. De overstromingen zijn het gevolg van de hevige regenval... die de staat Queensland al wekenlang tijstert. Twee bedrijven willen een grote opslagterminal voor olieproducten bouwen... in de Eemshaven in Groningen. Het gaat om een miljoeneninvestering... waarbij elf grote tanks en een stijger voor zeeschepen worden gebouwd. Europese landen kunnen de opslagtanks gebruiken om olievoorraden op te slaan. De twee bedrijven zijn VOPAC en het investeringsfonds NIBC... Fopak is gespecialiseerd in de opslag en overslag van olieproducten. De nieuwe terminal komt in het zuidwestelijk deel van de Eemshaven... en moet eind volgend jaar klaar zijn voor gebruik. De afgelopen jaren groeide het aantal investeringen in de Eemshaven flink... worden onder meer nieuwe elektriciteitscentrales gebouwd. Nederland was vorig jaar meer in trek bij buitenlandse toeristen. Vergeleken met 2009 was er een stijging van 11 11 miljoen toeristen bezochten vorig jaar Nederland... Dat is bijna net zoveel als in het recordjaar 2007. Uit de cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... blijkt dat er vooral een toename was van het aantal bezoekers uit Brazilië en Australië. Volgens het bureau komt de stijging door het aantrekken van de economie... en door betere vliegverbindingen met Nederland. Het aantal vakanties in eigen land daalde vorig jaar wel met 1%. De ergste crisis in de bouw lijkt voorlopig voorbij. Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht dit jaar een groei van 1%. Dat is vooral te danken aan een stijgende vraag naar nieuwe woningen. De bouw van nieuwe bedrijfspanden en kantoren neemt nog af. Net als het werk in de grondwegen- en waterbouw. Dat komt vooral door bezuinigingen van overheden. De bouw leed de afgelopen twee jaar een productieverlies van in totaal 15 procent. De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog iets krimpen. Maar volgend jaar wordt 2 procent meer werk verwacht. Leden van de Europese Rekenkamer hebben jarenlang de rapportage van de Rekenkamer gesaboteerd. Dat zegt Maarten Engweerda in een interview met de Volkskrant. Hij was 15 jaar lid van de Europese Rekenkamer die de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie controleert. Volgens Engweerda was er binnen de Rekenkamer een cultuur van toedekken. Leden uit onder meer Frankrijk en Italië verwijderden kritische passages uit de rapporten en intimideerden hun collega's om nationale belangen te beschermen. De laatste jaren laten de leden van de Europese Rekenkamer hun werk beoordelen door nationale rekenkamers. Volgens daar komt sabotage sindsdien niet meer voor. De Amerikaanse oudpoliticus Tom DeLay gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar cel. De vooraanstaande Republikein werd in november schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegelden. Gisteren werd de strafmaat van drie jaar cel bepaald. DeLay zegt dat hij op politieke gronden is veroordeeld. Hij zei in de rechtszaal dat hij geen spijt kan betuigen over iets wat hij niet heeft gedaan. Dillay zat 22 jaar in het huis van afgevaardigden en was een tijd lang leider van de republikeinse fractie. Hij is veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van bijna 200.000 dollar van bedrijven naar republikeinse kandidaten voor een verkiezing in Texas in 2002. Vorig jaar nog probeerde Dillay zijn reputatie op te poetsen door mee te doen aan het televisieprogramma Dancing with the Stars. In Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten. De regering wil met die maatregelen een einde maken... aan de protestdemonstraties van jongeren die al drie weken duren. Ze verzetten zich tegen de hoge werkloosheid en de corruptie bij de overheid. De Tunesische politie greep afgelopen weekend met geweld in. Daarbij vielen zeker 14 doden. Lionel Messi is gekozen tot beste voetballer van 2010. en kreeg in Zürich de FIFA gouden bal. Messi bleef in de verkiezing zijn ploeggenoten van Barcelona, Iniesta en Xavi voor. Vorig jaar werd Messi ook al gekozen tot beste speler ter wereld. Dit jaar zijn voor het eerst twee verkiezingen samengevoegd. Die van de bondscoaches en aanvoerders van de nationale elftallen en die van de journalisten. Messi werd dit jaar met Barcelona kampioen van Spanje. Op het WK strandde hij met Argentinië in de kwartfinale. Het weer vanochtend trekken er vanuit het westen neerslaggebied het land binnen. Vanmiddag is het grijs en regenachtig, bij maxima tussen 4 en 7 graden. Morgen en ook de dagen daarna blijft het bewolkt en regenachtig... met maxima oplopend naar 10 graden op vrijdag. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 280 kilometer file en dat is wat meer dan anders op dit tijdstip. Het is vooral te wijten aan een aantal ongelukken... zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... Daar schaarde een aanhanger van een vrachtwagen waardoor er bij Deventer twee rijstroken dicht zijn. Dat levert een file op van 10 kilometer tussen de afrit Lochem en Deventer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech bij Delft. Die blokkeert daar twee rijstroken en daar staat 6 kilometer file achter. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht Centrum en Knopend Ridderkerk 8 kilometer. En op de hoofdrij... dat is op de hoofdrijbaan en op de parallelbaan staat ook een lange file... tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Daar staat 6 kilometer. Dat heeft te maken met de rijstroksignalering, die werkte daar niet goed. En dat levert ook een lange file op op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein 12 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Geen gevaar voor de volksgezondheid werd gemeld. Toch zijn er hulpverleners met gezondheidsklachten. Over de aanpak van de brand in Moerdijk en de nasleep... hoort u zo hoogleraar crisisbestrijding Elko Dijkstra. De denker van Rodin, die door koperdivaan stukken werd gezaagd... had gered kunnen worden, zegt de museumdirecteur zo dadelijk. En de tijd van alleen natte voeten en de meubels, de meubels naar zolder... is in Australië nu voorbij. Want negen doden en tientallen vermisten zijn er al. Dat is de trieste tussenstand van de binnenlandse tsunami. die het Australisch stadje Toom Toowoomba heeft getroffen. Het regende er al dagen. Maar deze vloedgolf zag niemand aankomen. vertelt ook Kees Huig, een Nederlander die in de buurt woont. Nou, uh, niemand had er verwacht dat er boven op die berg op een gegeven moment zoveel uh, water zou komen langs de rivieren... dat was allemaal een zaak van, ja, dat zal dan wel. Maar dat is helemaal geen rivier. Het is gewoon een, een, de bergtop, zal ik maar zeggen. En dan uh, is er zoveel regen gevallen in zo'n korte tijd... dat dat dus de paniek heeft veroorzaakt. Kees Huig, hij woont ergens tussen Toowoomba en Brisbane. Een grote stad, miljoenen stad die nu wordt bedreigd. Correspondent Robert Partier, hoe is het daar gesteld? Wat is het laatste nieuws? Nou ja, de stad bereidt zich natuurlijk voor op het ergste. Mensen zijn uh, vanmiddag vroeg eigenlijk allemaal naar huis gegaan, hebben de spullen in hun kantoren of in hun winkels zo goed en kwaad als dat ging uh, klaargemaakt voor die overstroming. En zijn vervolgens in enorme file terechtgekomen uh, onderweg naar huis om ook daar vervolgens zich voor te bereiden op het, uh, het water dat gaat komen. Um, op dit moment is het zo dat het water aan het, uh, aan het stijgen is. Uh, bekende plekken langs de rivier zijn inmiddels uh, volledig ondergelopen. Het water stijgt vrij snel. En vannacht wordt een, een piek verwacht. Maar het allerhoogste punt wordt verwacht op donderdag. Wanneer het waarschijnlijk uh, even hoog komt te staan als de ergste vloed die men uh, daar uh, in 36 jaar heeft gehad. Ja, en gaat het dan ook met dat water met die snelheid door de straten stromen zoals dat in uh, Toowoomba gebeurde? Want dat water had nogal een vaart daar. Ja, dat is inderdaad een, een, een van de angsten natuurlijk. Het, uh, ik denk niet dat de situaties te vergelijken zijn. Uh, Toowoomba uh, uh, is een klein dorpje. Brisbane is een miljoenenstad. Uh, ik denk niet dat de stad wordt getroffen uh, door één grote golf. En de rivier in Brisbane is uh, een stuk breder... Uh, dan uh, het stroompje dat in Toowoomba uh, door de stad heen liep. Maar tegelijkertijd, iedereen uh, is er op dit moment van doordrongen... dat uh, er uh, doden kunnen vallen. Hè? En, hoe, en hoe krachtig het water op dit moment is... En tot nu toe was de sfeer er eentje van uh, nou ja, overlast. Uh, krijg je nou wel of geen natte voeten en, en hoeveel last ga je daar dan van hebben? Maar de inzet is nu wezenlijk anders en de reactie dus ook. Wat ja, is het laatste nieuws over de slachtoffers die er inmiddels zijn gevallen? Ja, de, de overheid doet op dit moment alles om in ieder geval de vermisten op te sporen. Er worden nog 66 mensen vermist. Van 9 mensen is het inmiddels bekend dat ze zijn overleden. Nou ja, de overheid is natuurlijk heel veel aangelegen om het lot van die andere mensen zo snel mogelijk te weten te komen. Maar het regent hard. Uh, het is, er is uh, heel veel druk op de overheid op dit moment, of op de hulpdiensten, om op veel verschillende plekken uh, in actie te komen. Een van de stadjes ten noorden van Brisbane is uh, door de hevige regen, net afgesloten van de buitenwereld. Dus het is ook een, een lastige operatie die op veel fronten tegelijkertijd moet worden gevoerd. Ja, hulpverleners hebben het er zeer druk mee. Ja, Die vermisten, wordt verwacht dat die nog ergens op daken van huizen zitten? Ja, absoluut. Er zijn, er zijn nog steeds mensen die, die niet zijn bereikt. Uh, helikopters hebben vandaag mensen van de daken afgehaald. Uh, omdat het weer natuurlijk slecht is en het op veel verschillende plekken uh, snel uh, kan stijgen, met name natuurlijk in de lager gelegen gebieden, ja, is de verwachting dat het ook, uh, ook in de komende dagen nog wel zo gaan gebeuren. Robert Portier, onze correspondent in Australië over de enorme wateroverlast daar. 10 over 8 geweest, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Burgemeesters van Breda en Dordrecht maken vanmiddag bekend... welke stoffen er gemeten zijn in de lucht na de brand in Moerdijk. En ook op de grond trouwens, wat er gemeten is. Inwoners van die gemeente hebben veel vragen over mogelijke gevaren en gevolgen. Ik ga erover praten met hoogleraar crisisbestrijding Elko Dijkstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van uh, aanpak van de brand... en met name dan uh, de communicatie tijdens en na die brand? Ja, nou, die, die, uh, om het voorzichtig te zeggen is dat de kwaliteit wisselt sterk. Um, en uh, dat heeft te maken met het feit dat in Nederland... en ik, ik, ik beschouw het een beetje vanuit de internationale dimensie... en internationale ervaring... maar um, ja, wereldwijd en ook in Nederland beklaagt men zich erover... dat de afstand tussen beleid en praktijk uh, veel te groot is. En dat zie je hier dus ook weer. En hoe dan? Nou... Um, bestuurskundigen, of bestuurders, zal ik maar zeggen... die hebben uh, over het algemeen niet zo gek veel ervaring... met dit soort uh, rampen. gelukkig maar, zou je zeggen? Uh, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi. Maar als er dan iets gebeurt, dan heb je toch liever... Uh, mensen die uh, hierover gaan praten... die uh, verstand van zaken hebben... in plaats van papieren tijgers... Die, uh, die dingen gaan roepen die ze eigenlijk niet hard kunnen maken. Want de bevolking is natuurlijk niet dom. Die voelt instinctief echt wel aan of daar iemand tegenover hen zit... die verstand van zaken heeft... en uh, en daar eerlijk over is, of niet. Maar, nou moet je natuurlijk ook wel een beetje eerlijk zijn. Want het is natuurlijk ook ingewikkeld. Een lijst met zoveel stoffen die daar ligt. Je weet niet wat die met elkaar doen en hoe dat werkt als ze verbranden. Wat kun je er zo over zeggen? Nou, wat je, wat je denk ik vanuit de internationale ervaring absoluut uh, kunt zeggen... is dat de informatievoorziening niet zozeer een kwestie zou moeten zijn... van wat de overheid wel of niet wil zeggen. Maar het gaat erom wat de bevolking wil weten. En dat zijn over het algemeen maar drie dingen. Ja. Eerst is, uh, zij willen weten wat het risico is. Het tweede is, wat, ze, wat de bevolking wil weten, is uh, wat doet uw overheid om mij te beschermen. En het derde is, wat kan ik zelf doen om mijzelf te beschermen. Ja. En zolang je je daaraan houdt dan, uh, en je bent medogeloos eerlijk... dan kan er eigenlijk niet zo gek veel misgaan. Nee, die laatste twee punten kan ik inkomen. Dat eerste punt, wat is het risico? Is dat, is dat wel in te schatten? Um, nee, maar de medogeloze eerlijkheid bestaat er ook uit... dat als je iets niet weet, dat je dat dan ook gewoon toegeeft. We weten het niet, dus ga weg of houd je ramen en deuren... echt goed dicht in je kinderen binnen. Ja. Uh, uh, je, kunt, uh, uh, ja, je kunt van allerlei uh, dingen bedenken. Maar het, het idee dat de bevolking gaat wachten... totdat de overheid het zijn op groen zet om weg te gaan... dat is natuurlijk ook een, een, een soort van achterhaalde mythe. Want uh, de mensen die gaan echt zelf al weg uh, als zij daartoe de noodzaak voelen. Ja, we hebben even de burgemeester van Velden, van Breda... die heeft iets gezegd over de communicatie gisteravond in Nieuwsuur. Laten we even luisteren. Op dat moment was aan de orde een rookwolk die richting Zuid-Holland-Zuid ging... Toen is vastgesteld, we kunnen nog niet beoordelen wat de gevolgen zijn. Toen vrijdagavond duidelijk was... Maar er is toen, de meneer eerste Van der onderzoek... Velde, ik wil u even onderbreken. Want u zegt, dat konden we toen nog niet doen. Maar er is natuurlijk op woensdagavond wel aan de omgeving gezegd... er is geen gevaar. Er is uh, toen gezegd door de lokale autoriteiten... op basis van uh, voorlopige opvattingen van deskundigen... dat dat niet onmiddellijk uh, gevaarlijke kanten bevat. En daar moeten jullie nu al terugkomen? Gezegd, ik heb u een uh, zaterdagochtend heb ik al gezegd dat wij goed willen kijken... op welke wijze de informatie heeft plaatsgevonden, wat gezegd is. En daar moeten we naar kijken. Ik heb vrijdagavond, onmiddellijk na bekendwording van het uh, rapport van het waterschap... zijn wij bij elkaar gekomen, uh, opnieuw als beleidsteam... onmiddellijk het RIVM gevraagd om uh, nadere onderzoekingen te doen, studies te verrichten. En we hebben vanaf dat moment alle informatie geleverd die wij hadden... en ook aangegeven hoe dat we de risico's op dat moment... op basis voor de ons bekendstaande gegevens moesten inschatten. Burgemeester van de Velden van Breda, eh, meneer Dijkstra. Ja, het geeft het al wel een beetje aan. Aan de ene kant zegt hij, we hebben alles verteld wat we weten. Maar hij heeft ook gezegd, er bestaat geen gevaar. Ja, nee, goed, je moet. Uh, die medogeloze eerlijkheid dus je moet geen dingen gaan, gaan, gaan roepen die je, die je doet op basis van wishful thinking. Waarbij de, die wens, je het waar kunt maken. Waarbij de wens de vader van de gedacht is. Dat is verleidelijk, maar dat moet je dus uh, per se niet gaan doen. En dit is, dit is zulk ambtelijk jargon. Dit is zulk bestuurlijk indekgedrag. Dat, uh, uh, of indekkingsgedrag, dat daar valt voor een normaal mens eigenlijk heel weinig mee te doen. Bestuurlijk indekkingsgedrag. Men gaat op safe. Voor zichzelf? Uh, Nou ja, goed, de, de, de, kijk, de bestuurders, die zijn, uh, f, die zijn geroepen, die, die, die zijn verantwoordelijk, burgemeesters zijn verantwoordelijk. En heel veel van dit soort incidenten, uh, die kunnen bepalen of je wachtgeld krijgt of een lintje. En dus is het heel erg belangrijk uh, om uh, naar buiten toe in ieder geval niet te veel risico's te nemen. Denkt u echt dat dat meespeelt? Uh, nou, dat is, uh, ik, ik heb een aantal mensen in Nederland geïnterviewd uit de top van de crisisbeheersing een aantal jaar geleden. Dat is een directe quote uit dat boek wat, uh, wat uh, daaruit ontstaan is. Ja. Toch zal zo'n bestuurder ook zeggen, de verantwoordelijke ook zeggen... maar we willen ook niet paniek gaan zaaien. Ja, maar paniek, het hangt er vanaf hoe je paniek defineert. Um, ik zeg wel eens, paniek komt uit Hollywood en niet uit de realiteit... Um, er zijn heel veel onderzoekingen in, uh, internationaal, ook in Amerika... die duidelijk aangeven dat het gedrag van mensen als het tijdens een crisis... is socialer en niet antisocialer. Nee. Uh, dus uh, het, het woord paniek wordt in Nederland veel te snel gebruikt... Uh, ook als het gaat om een normale schrikreactie. En ik zou willen dat we wat minder, het woord, minder snel het woord paniek in de mond zouden nemen. Nee, precies. En dus eerlijk vertellen... En, want anders krijg je wat er nu dus aan de hand is... dat we gaan zitten speculeren en eigenlijk wat betreft de gevolgen nog in de tasten. Ja, ik denk dat als je, als, als je de keuze hebt tussen te weinig informatie... of te veel informatie, gooi alle informatie er maar uit. Want dan betrek je de bevolking ook bij het gebeuren. Het wordt ook hun crisis en het wordt ook hun crisisbeheersing. En wat je nu heel veel ziet, is dat de overheid... Eh, als, als het ware de informatie weghoudt. Maar daarmee, eh, daarmee voorkom je ook dat de bevolking zich gepassioneerd gaat bezighouden met het. En uiteindelijk moet je toch samen dit soort dingen oplossen. Ik bedoel, de overheid is er voor de bevolking en niet andersom. Ja. En betrek de bevolking erbij. Bijvoorbeeld zoals Jacques Wallagen dat een paar maanden geleden... ergens noemde, een, een serieuze maatschappelijke discussie. Wat willen we nou eigenlijk met z'n allen in Nederland? Uh, hoe goed is goed genoeg? Dan dwing je namelijk om te kwantificeren wat we gezamenlijk willen hebben. En dan komt er veel meer duidelijkheid. En dan krijg je niet meer dit ambtelijk jargon... en, uh, en dit soort uh, zeg maar, verbaal gedraai... Hoogleraar crisisbestrijding Ilko Dijkstra, dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Crisis in de bouwsector lijkt dan weer voorbij te zijn. Verkeersinformatie is maar bij de AWB heel in de geest. Het is een drukke ochtendspits, ruim 300 kilometer file staat er. Dat is te wijten aan een flinke aantal ongelukken. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn is er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd bij Deventer. Er zijn er twee rijstroken dicht, want er is een aanhanger geschaard. Het levert 15 kilometer file op tussen de afrit Markelo en Deventer. Beter is het om te rijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Dan zojuist een aanrijding op de A2 van in Bos naar Utrecht bij Culemborg. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Daarachter staat 3 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij Ippenburg 3 kilometer. En dat heeft te maken met een auto met pech op de A13 bij Delft. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op die A13 staat zelf, uiteraard, ook een file van 3 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, 8 voor knopend Ridderkerk. Ook op de A16, de andere kant op, voor de Van Brienenoordbrug, 6 kilometer op de parallelbaan. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, 5 kilometer bij Geldrop door een aanrijding. Er was er een tijdje een rijstrook dicht, maar die is inmiddels weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Overlast van het water in ons land valt wel mee. Over is het toch prachtig in de ooi vanochtend... met al dat waterkaar in Alberts. Maar denken de paarden kom. er ook zo over? Hé, hey, kom eens hier. Hé, hey, Blackie. Flo. Hoi. hoe? De paarden worden geroepen, want hun ontbijt ligt klaar. Grote stapels hooi. Ja. <laughs> nou, dat lusten ze wel zo te zien. Fred Konings. Ja, ja, heerlijk. Je ziet wel eens, ze uh, springen er gelijk bovenop... en. Uh, voelen ze zich helemaal thuis hier in, in, de, in, de, in deze buurt. Ja, net, net achter het wei, lands, zien ja. we het water. Ja. Het water van de Waal dat steeds hoger ja, komt. De Waal, ja. Hebben de paarden geen last van? Nee, daar hebben ze geen last van, nee. En de baasje? Een baasje ook niet. Want een baasje blijft deze week netjes op het eiland. En uh, gaat er niet af. Want uh, ik vind het al gezellig als dit, deze omstandigheden komen. De koelkast de, is vol, de, de voorraadkasten zijn vol. Alles is vol, dat is geen probleem. En uh, ja goed, we zijn een jaar lang gewend geweest. Als je hier 42 jaar woont, ja, dan weet je ongeveer hoe het in elkaar zit. Hè? Ja, Fred Konings, de komende paar dagen zal hij op een eiland wonen. Want de Vlietberg, dat is die enclave hier in de Ooipolder... Die is uh, bijna helemaal omgeven door water. Nog één weg is er vrij naar de dijk. Daar ben ik overkomen lopen. Rijden kon al niet meer. Uh, en waarschijnlijk zal die morgen, uh, ja, morgen. Morgen zijn afgesloten door het water. Morgen is die uh, afgesloten. Morgen gaat het er overheen en dan loopt het, langs de het, uh, de hele polder vol. En dan bent u opeens eilandbewoner. We zijn weer eilandbewoners. Dus, uh, 2003 <laughs> dat was de laatste keer dat we dat. Uh, hebben meegemaakt. Nou, misschien een klein geheimpje dan, want meneer Konings heeft zijn eigen bar aan huis. Ik heb net even een blik mogen werpen, volgens mij wordt het hier wel gezellig met al die buurtbewoners. Uh, die komen altijd even langs, even buurten, even praten, wanneer kunnen we weer dit, wanneer kunnen we weer dat, dus helemaal geen probleem. En, en u schenkt wel? En, uh, het is, we schenken wel en uh, het is altijd super gezellig. Maar dat is omdat het nu waarschijnlijk maar een paar dagen gaat duren, maar u heeft ook meegemaakt dat het... Maanden ja, duurde, hè? Ja, uh, nee, even kijken, in 495 begon het voor de kerst en eindigde het op, ik dacht, 4 februari. Dus dan ben je zes weken hiermee bezig. Is het dan nog steeds leuk? Och, ja, er waren enkele mensen overgebleven. Je moest met elkaar, moest je wel overweg en er moest er iets van maken. Hè. Want toen was het zo dat uh, die mensen die moesten eigenlijk allemaal weg hier gaan uh, verhuizen naar elders vanwege ja, allerlei gevaren en weet ik wat. Maar u bent blijven zitten, ja, zo te horen aan u. Met zeven man niet blijven zitten, hebben we de boel in de gaten gehouden. De pompen die werkten toen allemaal perfect, die hebben we in de gaten moeten houden. Ja, en we zijn de tijd wel doorgekomen met hele natte voeten, want het regende veel, veel, veel meer als nu. Maar goed, de en, voorspelling is niet dat het zo erg zal worden dit nee, keer. Hè? Nee, nee, nee, nee, de, deze keer is het gewoon. Uh, ik denk bijna zoiets als 2003. Zullen er een, Dagen 4, 5 misschien ongemak van hebben, dan keert we terug naar de oude. Dus nou, geen dat punt. Zou ik zeggen. Geniet ervan van uw korte status als eilandbewoner de komende ja. dagen. Dankjewel. Ik ga weer terug richting Dijk op weg naar de Boswachter. Ja, de boswachter. Goed, goed zal ik doen, meneer Konings. Dag. Karen Albert zit de ooipolder bij, meneer Konings en zijn paardje. Het is het zorgenkindje dat overbleef na de crisis, de bouwsector. Maar het lijkt wat beter te gaan. Terwijl andere sectoren alweer op het niveau van voor de crisis zitten... blijft het slecht gaan in de bouw. Maar misschien wordt het dus nu beter. Het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB... denkt namelijk dat dit jaar de bouwproductie, na twee jaren van krimp... voorzichtig weer gaat groeien. Van het EIB, de directeur daarvan is Taco van Hoek. Heel van Hoek, Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit hem de groei in? Hij uh, concentreert zich bij de woningbouw... En, uh... In de nieuwbouw en de renovatie van woningen verwachten we na de ja, grote klappen die er geweest zijn... dat er dit jaar weer een bescheiden groei eh, kan plaatsvinden. Eh, dat betekent overigens niet dat de crisis voorbij is uiteraard. Het productieniveau, als we even de nieuwbouwnemer van woningen, is met 30% weggezakt. En verwachten we dat daar weer met zo'n 5% dit jaar zou kunnen groeien. Maar het blijft dus bij productieniveau eh, voorlopig wel ver achter... bij de cijfers die we gewend waren voor de crisis. En andere bouwbedrijven, kantoren, eh, waarom blijft dat nog achter? Ja, bij de kantorensector uh, zakt de zaak nog wat verder weg dit jaar. Uh, we hebben ook zoveel al, hè? Ja, het punt is, we hebben inderdaad te maken met een uh, grote overcapaciteit. Met ook een stuk structurele overcapaciteit. En dat betekent eenvoudigweg dat er ja, relatief uh, weinig kansen liggen uh, om uh, een nieuwbouw tot stand te brengen. Hoe slecht was het vorig jaar, 2010? Uh, het was zwaar. Het was over de hele bouwnijverheid gemeten een daling met 10%. Uh, na al een productieverlies van 5% uh, in het jaar daarvoor. Uh, en ja, vooral bij de nieuwbouw van woningen en, en utiliteitsgebouwen. Hè, alle andere gebouwen, behalve woningen, uh, zijn het echt ja, is met tientallen procenten teruggelopen. Aan het begin van de crisis werd voorspeld dat er in de bouw wel massa-ontslag zou gaan plaatsvinden. Is dat daarvan gekomen? Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er minder nu? Ja, het is wel ongeveer uitgekomen qua orde van grootte wat we ook verwachten. Ook in lijn met de productieontwikkelingen. Uh, schatting is dat we ongeveer zo'n 40.000 arbeidsjaren, dus fulltime arbeidsplaatsen, verloren hebben. Wat wel opvallend is, is dat het een stuk sterker is neergeslagen in wat we wel de flexibele schil noemen. Dus dan moet u denken aan zzp'ers, uitzendkrachten, ja. ook buitenlandse uitzendkrachten. Uh, daar is het relatief sterker neergeslagen dan we verwacht hebben. En de keerzijde is het dat bij de werknemers nog altijd zo'n 20.000 fulltime arbeidsplaatsen verdwenen. Uh, maar toch minder dan we gedacht hadden. Goed. Kreekt u nu wat aan in de woningbouw. Heeft u enig idee of de rest nu wordt meegetrokken? Nee, nog niet. We verwachten bij de totale utiliteitsbouw, dus al die andere gebouwen, dat het dit jaar nog licht krimpt. En dat zit vooral bij de kantoren en ja, scholen, ziekenhuizen andere gebouwen geven onvoldoende tegenwicht daar. En ook bij de infrastructuur verwachten we dat het toch nog licht krimpt dit jaar. Blijf dus even sappelen in de bouw. Taco van Hoek hoorde u van het Economisch Instituut voor de Bouw. Hartelijk dank meneer Hoek. van Hoek. gedaan. Goedemorgen. Beeld van de Denker dan van Rodijs. Binnenkort weer te zien in Museum Singer in Laren. beeld werd in januari 2007 gestolen. U weet dat nog wel. Samen met zes andere bronzen beelden uit de tuin. Alleen het beeld, de Denker, werd teruggevonden. Maar het was wel zwaar gehavend. De dieven hadden namelijk geprobeerd het in stukken te zagen. Algemeen directeur van Singer Laren, Renier Sinnesappel, is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Het beeld is, ziet er weer helemaal piekfijn uit. Geweldig, ja. ja. Het is uh, niet meer te zien. Nee, maar onze verslaggever is langs geweest toen u het weer binnenkreeg. En was onder de indruk van het resultaat. En de daders zijn ook gevonden, die zijn gepakt. Ja, die zijn gepakt, maar lopen nog wel vrij rond. Ja. Nog wel vrij rond? Ja, ja, ja. Aha. Maar goed, daarom gaat het u niet. Want u heeft wel met die zaak bezig gehouden, met die diefstal. U heeft het proces verbaal gelezen. Wat hebben de daders of de hoofddaders. Wat heeft die politie verteld? Nou, de, de daders ontkennen overigens alles. Laten we dat vooropstellen. Oh. Misschien is dat ook wel de reden dat ze nog vrij rondlopen. Hebben ze het beeld niet bij hun in de schuur gevonden dan? Nee, in de, in de, in de tuin begraven. Het oh. uh, nou ja, is ook niet helemaal terecht, denk ik, dat ze ontkennen. Maar ja, ze blijven ontkennen. Er is uh, in de tuin van Singer al, eigenlijk kort nadat de politie aan de gang was... en de recherche was gaan zoeken, een, uh, een verscheurde routebeschrijving... uit een uitprint van een, uh, van een routebeschrijving... vanaf het huis van de daders naar Singer gevonden... <laughs> Lekker slim. Ja, en die uh, was dus vrij eenvoudig weer aan elkaar te passen. En uh, ja, zo kon de politie vrij makkelijk uh, de, de, de vertrekplaats... en dus ook de woonplaats van de, van de schurken vinden. Dus ze wisten al heel snel uh, wie de vermoedelijke dader was... en waar het beeld zou zijn? Nou ja, of het beeld daar was, wist je natuurlijk niet zeker. Maar wie de daders waren, wist de politie al heel snel, ja. Maar toen is er niet direct door de politie ingegrepen... Nee, ik heb begrepen dat de politie wel had willen ingrijpen... maar dat justitie had aangeraden of eigenlijk had gezegd... nee, we grijpen nog niet in, we proberen een heterdaadje te vinden... en te kijken of ze de komende dagen wellicht vanaf diezelfde plek weer uitrukken... en dan kunnen we ze op heterdaad betrappen. Ja, daar kun je vanuit politieoogpunt um, je iets bij voorstellen... maar u vindt dat geen goede gang van zaken, waarom niet? Nou, in het begin waren we natuurlijk heel blij dat die zo snel waren teruggevonden. Laten we dat voorop stellen. Na twee dagen kregen we de denker weliswaar zwaar beschadigd terug. En dan overheerst toch, hoe betrekkelijk ook, maar toch de vreugde. Alleen later, toen je, als, je, als je alles terugleest en nog eens een keer goed kijkt... dan denk je, wat was er gebeurd als er wel diezelfde dag was ingegrepen? Was de denker dan zo zwaar beschadigd? Nou, ik denk eerlijk gezegd van niet, want de andere zes beelden waren op dat ogenblik uh, al, al verzaagd, waren al afgevoerd, nemen we aan. Ik, bedoel, ik weet ook niet waar ze zijn en de daders ontkennen dus, ja, dat weten we niet. Maar in ieder geval is duidelijk dat op het moment dat er veel publiciteit kwam over het feit dat de Denker van Rodin gestolen was, en dat hebben we ook bewust zo gekozen, de daders op een journaal rond, waarschijnlijk rond één uur s middags, hebben gezien dat ze een buitengewoon waardevol beeld hadden gestolen. En zijn uh, ofwel gestopt met hun werk, ofwel hebben eerst de andere beelden gedaan. En we denken dus dat als, uh, als er sneller was ingegrepen, als ze sneller waren opgepakt... zeker weten doen we het nooit, maar was de kans groot dat de denker niet zo zwaar beschadigd was. Ja, en u zegt dat had je in dit geval dan moeten laten prefereren boven een, een heterdaadje. Ja, of wachten op een heterdaad. Nou ja, wat mij betreft, wat wel, u betreft. ja, ja. De nee. ja. ja, politie hebben we natuurlijk ook gebeld. Vertelde ons: de 17e was de diefstal, de 18e is de eerste dader aangehouden, de 19e is het beeld teruggevonden. Veel sneller kun je het bijna niet verwachten. Nou, ja, dat was ook zo. In eerste instantie vonden wij dat ook. In veel eerder kan je niet verwachten, totdat je goed gaat lezen en en denkt: hé, hey, dat had natuurlijk ook gewoon de 17e zelf nog gekund. U vindt dan dat bij afwegingen culturele waarde moet meespelen? Nou, ik vind dat moeilijk om te zeggen, maar ik, de, je constateert dat er een zwaar... Hij stoot los en uh, hadden we dat kunnen voorkomen, ik ben misschien wat, uh, wat gefocust op het verhinderen van uh, de beschadiging. Ja. En justitie zal andere belangen hebben, dat begrijp ik. En die hoeven niet altijd dezelfde te zijn. Maar het, ons belang was beter gediend met een snellere ingreep. Ja. En de denker is gerestaureerd, weer bij u te zien. Uh, heeft dat veel gekost? Uh, ja, dat heeft veel gekost. Behalve veel energie, veel overleg, veel uh, emotie... Uh, heeft het ook best wel veel geld gekost. Ja, kijk, de denker, wij denken dat de denker inderdaad behoorlijk in waarde is gestegen... onder andere naar aanleiding van wat er met ons is gebeurd. Ja. Hij was in de tijd verzekerd voor ruim een miljoen euro... en dat vond iedereen een, een, een hele adequate uh, taxatieprijs. Maar kort daarna is er uh, in Parijs een geveild voor 3 miljoen... en vorig, afgelopen najaar in New York één voor 10 miljoen dollar. Dat ja. zijn wel prijsstijgingen die ook voor de kunstwereld... Zeker voor een beeld wat al lang bekend is. Ja. Heel erg uh, kenmerkend zijn, dat is ja. wel erg veel. Restauratie kostte anderhalve ton. En u zit nu toch met een denker met een vlekje? Nou, absoluut. We zitten met een denker die voor ons uh, buitengewoon uniek en waardevol is. Maar als je kijkt naar de kunstwaarde, dan is hij dat niet. Nee. Dus, het uh... Had voorkomen misschien kunnen worden. René Sinezappel, directeur van Singelaren. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan.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 Vele geslaagden op het Luzak College. Je eindexamen halen in één jaar. En nu is er ook het Luzak Lyceum. De volledige opleiding MAVO, HAVO, VWO. Plezierig, kleinschalig en persoonlijk. Kijk op luzak.nl en kom aanstaande zaterdag naar de open dag op alle vestigingen. Radio 1. Het nos journaal. Massale evacuaties in de Australische stad Brisbane. En miljoenen investeringen in de Eemshaven... Het is uh, anderhalve minuut over half negen. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. In Australië worden nog ongeveer 70 mensen vermist... na de plotselinge vloedgolf in de deelstaat Queensland. Zeker negen mensen zijn omgekomen. De meeste doden vielen in en rond de stad Toowoomba... zegt correspondent Robert Portier. De overheid is natuurlijk heel veel aangelegen... om het lot van die andere mensen zo snel mogelijk te weten te komen. Maar het regent hard. Een van de stadjes ten noorden van Brisbane... is uh, door de hevige regen net afgesloten van de buitenwereld. Dus het is ook... Een, een lastige operatie die op veel fronten tegelijkertijd moet worden gevoerd. In de Australische stad Brisbane worden duizenden mensen uit voorzorg geëvacueerd... omdat het water van de vloedgolf daar naartoe stroomt. Volgens een Nederlandse vrouw die daar zit, is er geen sprake van paniek. Zeker niet omdat ze zo goed geïnformeerd worden. Mensen zijn ook een beetje lateback, inderdaad. Want ik had er in de supermarkt, ik als Nederlander, ben een beetje gaan hamsteren. Maar de mensen daar, nou, ze vonden het allemaal niet erg. En we zien wel uh, hoe het komt. Het komt vast wel goed. Ook in Nederland wordt rekening gehouden met overstromingen... maar dan met veel minder verregaande gevolgen. Zo overstroomt donderdag waarschijnlijk de Wellenkade in Deventer. Bij restaurants die praktisch aan de IJssel liggen... zijn ze dan ook al druk bezig. Waar we nu mee bezig zijn, is god voor de ramen te doen. en De gemeente levert uh, zandzakken. En ja, zo houden we het water tegen. Alleen, uh, we moeten wel 24 uur paraat zijn als het water over de kade heen gaat. Dan moeten we onze kelders verleegpompen. Dus ja, dat is het enige nadeel. Maar... Er is al water in de kruipruimte, vanmiddag hebben we alles getest. Maar nou, De pompen doen het, dus um, ja, we zijn er eigenlijk klaar voor. Op alles voorbereid in Deventer. Leden van de Europese Rekenkamer hebben jarenlang de rapportage van de Rekenkamer gesaboteerd, zegt Maarten Engwerda in een interview met de Volkskrant. Hij was 15 jaar lang lid van de Europese Rekenkamer, die de, de inkomsten en de uitgaven van de Europese Unie controleert. Volgens Engwerda was er binnen de Rekenkamer een cultuur van toedekken. President Obama gaat morgen met zijn vrouw naar Arizona... om een herdenkingsplechtigheid bij te wonen... naar aanleiding van de schietpartij Zaterdag in Tucson. De man die ervan wordt verdacht dat hij zes mensen heeft gedood... en veertien heeft verwond, is intussen aan de rechter voorgeleid... zegt correspondent Ron Linker. De 22-jarige Jared Loughner was gekleed in een beige gevangenisuniform... zijn hoofd kaal geschoren, zijn handen geboeid. Aandachtig luisterde hij naar de rechter die de aanklacht oplas... en die telkens vroeg of hij begrepen had wat erin stond. Dat had hij.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 En Lionel Messi van Barcelona is opnieuw uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Hij kreeg in Zurich de Gouden Bal. Wesley Snijder komt als enige Nederlander voor in het wereldelftal van het jaar, dus ook hij stond even achter de microfoon om uit te leggen wat hij het hoogtepunt van het jaar vond. Uh, I think definitely the the wedding with my beautiful wife actually. Oh you mean in football? In football? In football? Well, of course to to win the to win the Champions League is it's a dream. Ja. Uh, Wesley Sneijder was dat zijn huwelijk met Jolanten was dus voor hem het belangrijkste, maar het winnen van de Champions League vond hij ook best leuk. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend neemt de bewolking toe en trekt een neerslaggebied vanuit het zuidwesten het land binnen. Het verkeer moet de komende uren rekening houden met gladheid door neerslag en wegtemperatuur onder het vriespunt. De luchttemperatuur ligt in het noordoosten nog onder het vriespunt. In de rest van het land zitten alle waarden inmiddels in de plus. De wind is zuid tot zuidoost, matig boven land en vrij krachtig tot krachtig aan zee. Vanmiddag trekt de neerslag naar het oosten. Er is kans op natte sneeuw, maar de kans op regen is toch het grootst. De temperatuur ligt in de middag tussen 3 graden in het oosten en 6 in het westen. Vanavond trekt de neerslag naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen op. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland richting het vriespunt en is er kans op gladheid. Aan zee blijft de temperatuur met overwegend westelijke stroming boven nul. Morgen trekt er een nieuwe storing over het land en wordt het weerbeeld gedomineerd door wolken en regen. Door aanvoer van zachte lucht stijgt het kwik naar gemiddeld 7 graden. Daarna is het regenachtig en behoorlijk zacht met temperaturen rond de 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door het slechte weer is het een drukke ochtendspit. 330 kilometer bij elkaar. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Deventer met een vrachtwagen. Er is een aanhanger geschaard, waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Er staat tussen Afrit Markelo en Deventer inmiddels 17 kilometer file. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Almelo over de A35 en de A28. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook een file veroorzaakt door een aanrijding... bij Culemborg, 4 kilometer daar. De A4, Den Haag-Amsterdam, voor knoopend Ippenburg, 4 kilometer. Dat heeft te maken met problemen op de A13 richting Rotterdam. Er staat een auto met pech bij Delft, waardoor er twee rijstroken dicht zijn. En uiteraard staat er op die A13 zelf ook een file, 5 kilometer daar. De andere kant op, op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... 7 kilometer tussen de afrit Berkel en Rode Reis in Delft-Noord... Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En het is erg druk bij Rotterdam op de A20 in beide richtingen... tussen Hoek van Holland en Gouda. knooppunt Terbrechtseplein in beide richtingen, 11 kilometer. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOI. De opleider met duizend docenten en trainers... die gemiddeld een 8 scoren. NCOI.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 Acht minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons ook bereiken via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. We zijn weer populair onder buitenlandse toeristen in ons land dan. Na een terugval in 2008 en 2009 steeg het aantal buitenlandse bezoekers vorig jaar... met ruim 10% tot 11 miljoen toeristen. Meld het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, het NBTC. Directeur daarvan is Jos Franke. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die stijging vandaan? Ja, die stijging wordt veroorzaakt door een aantal redenen, zou je kunnen zeggen. Uh, natuurlijk een aantal redenen waar alle landen van profiteren. Dus ook Nederland. Denkt u aan het uh, herstel uh, na de economische crisis. Uh, maar er is ook een aantal specifieke redenen waarom Nederland met name zo uh, hard groeit. En dat is met name gelegen in het feit dat uh, Nederland weer een aantal extra vliegverbindingen... en een uitbreiding van de vliegcapaciteit uh, met Nederland uh, heeft gekregen... Uh, en een aantal uh, grootschalige initiatieven die gericht waren uh, echt op het stimuleren van directe boekingen. Uh, denkt u aan campagnes met luchtvaartmaatschappijen, uh, overheden, steden uh, in de voor Nederland relevante uh, herkomstlanden. En in plaats van campagnes te voeren op, uh, laten we zeggen, op imago, ja. uh, is het accent het afgelopen jaar heel erg uh, gericht geweest op het uh, realiseren van. Boeken, boekingen en bezoekersaantallen. Op de portemonnee bedoel je? Juist. Ja. Zijn we daarmee de concurrentie... Uh, concurrerende toeristenlanden... voorgebleven of voorgegaan? Ja, 11% is natuurlijk, uh, lijkt spectaculair. Zeker als u het afzet tegen New York... die vorige, uh, vorige week uh, uh, erg blij was... met uh, 7% meer. Nou, terecht... Alleen die 11% krijgt pas echt waarde, vinden wij, als je het afzet tegen bijvoorbeeld de mondiale en de Europese ontwikkeling. Als je mondiaal kijkt, 2010, dan zie je eigenlijk over de hele linie een groei van ongeveer 5%. Als je dat uh, toespitst op Europa, dan zie je eigenlijk een groei van ongeveer 2%. En als je dan de plus 11 van Nederland in die Europese context uh, ziet... Ja. dan uh, krijgt hij inderdaad veel meer waarde dan uh, het getal op zich. Aan de andere kant horen we toch wel steeds dat veel hotels het moeilijk hebben. Is dat te rijmen dan met elkaar? Ja, dat is op zich wel te rijmen, omdat uh, je praat hier over groeipercentages... in aantallen bezoekers en nog niet zozeer in uh, bestedingen. Dus wat je wel ziet is dat het herstel na de crisis... Uh, wel uh, ten koste gaat van bijvoorbeeld een uh, gemiddelde kamerprijs. Die is de afgelopen jaren behoorlijk uh, naar beneden gegaan. Uh, niet alleen kamerprijzen, maar denkt u ook aan uh, luchtvaarttarieven... Uh, om daarmee in ieder geval de bezettingsgraden op peil te kunnen houden... op het moment dat het slecht ging. Ja. En het kost nou eenmaal wat meer moeite... om die prijzen weer naar het oude en gewenste niveau terug te brengen. Dus de groei zit nu met name in de aantallen. En de bestedingen groeien weliswaar... maar blijven nog iets achter op de, op de aantallen bezoekers. Wat u al zei. Het zit hem ook vooral in de portemonnee van de uh, toeristen. De meesten komen trouwens uit de traditionele landen... Duitsland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk. En andere koopjesjagers zitten in Australië en Brazilië? Ja, je ziet uh, in procentuele groei uh, zie je natuurlijk een aantal spectaculaire stijgingen. Uh, Brazilië noemde u, dan ziet u uh, dat is 42 procent. Op zich genomen is dat niet zoveel waard. U had het al over de portemonnee en het bekende adagio is natuurlijk... dat rekeningen niet worden betaald met percentages... Nee. Um, en dan heeft u gelijk dat als u kijkt naar de buurlanden bijvoorbeeld, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, uh, die zijn uh, goed voor uh, veruit het levendeel van het internationaal bezoek. En uh, om even de parallel te trekken, China is een fantastische markt, maar China moet tien jaar lang met 10% groeien om uh, één jaar een half procent groei in Duitsland uh, te evenaren. Dus voor veel ondernemers zijn de uh, traditionele en volwassen reismarkten nog steeds de kurk waar deze... Uh, deze sector op drijf. Ja, kleine getallen, hoge percentages Absoluut. blijven kleine getallen. Goed, dan um, zou je ook denken dat in tijden dat het wat minder gaat... de binnenlandse vakanties gaan toenemen, maar dat is dan ook weer niet zo. Ja, dat uh, is niet zo op het eerste oog. Overal uh, is inderdaad uh, binnenlands bezoek met, uh, met 1% gedaald. Maar als je daar wat uh, dieper induikt, dan zie je eigenlijk dat dat volledig te wijd is aan uh, de vakanties die te maken hebben met vaste standplaatsen. Dus bijvoorbeeld uh, vakantiewoningen van mensen of vaste uh, stakervens. Uh, maar dat de toeristische vakanties uh, die mensen ondernemen licht gestegen is. Alleen dat is niet voldoende geweest om de daling bij die vaste standplaatsen uh, te compenseren... Um, dus de groei van de afgelopen twee jaar, waarbij inderdaad het crisiseffect tussen aanhalingstekens wat mensen wat dichter bij huis deed uh, blijven, zie je dat dat nu wel is uitgewerkt. En de grote uitdaging voor de sector is natuurlijk uh, ja, die internationale groei uh, weten vast te houden, maar tegelijkertijd ook uh, de Nederlander blijven motiveren om, uh, om vooral ook een vakantie in eigen land uh, te blijven ondernemen. Ja. Nou. Turkije hebben we nou ook wel gezien, dacht ik. Uh, u zegt het. Uh... <laughs> u hoopt het. <laughs> Meneer Franke, hartelijk dank. Graag gedaan. Jos Franke u directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Medewerkers van Paleis Het Lo over toeristische tips gesproken... Ze hebben een paar prachtige nieuwe aanwinsten binnen weten te halen. Zo is er in Apeldoorn bijvoorbeeld nu een monumentale Delftse tuinpot te zien... uit de 17e eeuw. Maar het pronkstuk is een bijzondere avondjapon van koningin Juliana. Onze vater Trudy Rosa de Carvalho beschrijft deze jurk. Het is een uh, slankvallende jurk van uh, crème-kleurige zijde. Wat er het meest aan opvalt en wat hem zo vreselijk mooi maakt... is een baan die van achteruit de taille over de rechter schouder doorloopt en uitwaait naar de zoom En die baan bestaat uit uh, geappliceerde rozen van goudlier, waarvan de contouren zijn ingevuld met kleine strasteentjes en zilverdraad... Um, om de heupen nog een hele mooie, een beetje afvallende centuur... die op de rechterheup eindigt in een grote strik... En dat goud, op het moment dat daar licht opvalt... dat moet volgens mij prachtig zijn. Het is prachtig, ja. Want net hadden wij ook al wat meer licht erop. En toen stond ik zelf ook echt te kijken van... wauw, dat is het dus. Wat, wat, wat, wat voor licht nou, komt er dan vanaf? Ja, heel ligt op, juist uh, natuurlijk door het hè, Want de blaadjes... En de rozen, even voor de luisteraar... die zijn uit afzonderlijke blaadjes uh, aangebracht op de jurk. Dus je hebt het goud en dan zo heel subtiel... de schittering van het zilver en de strasteentjes. En uh, ja, dat maakt hem wel erg spannend. Vooral ook omdat de rest van de jurk erg sluik is. Hè, het is creme zijde. Ik kan u nog wel vertellen dat uh, de rok is uitwaaierend. Waaiert uit en uh, is weer uit tien banen opgebouwd. Ongeschijnlijk een eenvoudige jurk, maar uh, van, ja, in het maken heel gecompliceerd uitgevoerd. Een beetje zoals Connie en Juliana zelf was. <laughs> ja, daar zal ik me niet over uitlaten. <laughs> Wanneer heeft ze hem gedragen? Ze heeft hem uh, eigenlijk al twee weken na haar inhuldiging gedragen. Uh, er was een uh, feestelijke inkomst in Den Haag. S'avonds een galaavond in de Koninklijke Schouwburg. En ik denk dat dat de eerste keer is waarmee ze met deze jurk naar buiten is getreden. Ook spannend voor haar was haar eerste buitenlandse staatsbezoek aan Frankrijk, uh, 1950. En daar heeft ze hem gedragen op een galaavond waarbij het koor diplomatiek. Aan de Koningin werd voorgesteld. En ook nog in datzelfde jaar de opening van het Holland Festival. Ze heeft hem dus drie keer gedragen. Is dat, was dat normaal? Uh, nou ja, het is 1948, het is 1950, wederopbouw. Ik kan mij voorstellen dat je dan iets soberder bent. In, uh, ja, dat je, ik weet niet of dat een rol speelt, dat kun je maar niet meer vragen. Maar uh, ik kan mij voorstellen die gedachte, uh, ja, dat die gedachte dat die toepasbaar was. Weet u nog wie hem gemaakt heeft en wie het ontwerp nee, gedaan heeft? we hebben, we hebben helaas geen uh, ontwerper. Nu kan het soms weer de etiket uh, uit kleding gehaald. Dus ja, dat, uh, dat wordt moeilijk om te achterhalen. U heeft hem gekregen van de koninklijke familie? Uh, we hebben hem gekregen van prinses Margriet. Dus had hem nog ergens op zolder liggen? Kwam hem tegen? Uh, ik weet dat ze... Ja, ze is zuinig. Ze bewaart de dingen goed, zorgt er goed voor. En uh, ook de prinses heeft hem nog een keer gedragen in 1983. De jurk, de avondjurk, de hij avondjurk, heeft zijn dienst ja. al gedaan. Hij heeft echt zijn dienst gedaan, ja. Conservator Trudy Rosa de Cavallo van Paleis het loon over de jurk van koningin Juliana. En John Saarbach ging bij de jurk kijken. Het Openbaar Ministerie heeft een miljoenenschikking gesloten... in de vastgoedfraudezaak. Alweer één, zou je haast zeggen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Geleende De Geest. Het is een drukke ochtendspits bij elkaar. staat er 330 kilometer file. Het is vooral te wijten aan een flinke aantal ongelukken. Dat heeft dan misschien weer te maken met de regen. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat de langste file... tussen de afrit Markelo en Deventer, 18 kilometer. Er is daar een aanhanger geschaard... waardoor er bij Deventer twee rijstroken dicht zijn... Op de A4 van hoogvlieg naar Vlaardingen gebeurt er zojuist ook een ongeluk bij de Benelux-tunnel. Er staat daardoor twee kilometer file, de Benelux-tunnel is ook tijdelijk dicht. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag 10 kilometer tussen knopend Polderplein en Delft-Noord door een ongeluk bij Delft. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op zijn er twee rijstroken dicht op de A13 bij Delft en dat heeft te maken met een auto met pech en dat levert vijf kilometer file op. En Verder is de druk op de A20 tussen hoek van Holland en Gouda in beide richtingen voorknopen. Terbrechtseplein zo'n 11 kilometer. En ik heb ook nog wat nieuws voor de, van de spoorwegen. Want treinreizigers tussen Roosendaal en bergen op zo moeten rekening houden met ruim een uur vertraging. Dat komt door een wisselstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Een schikking van anderhalf miljoen euro. Dat moet vastgoedbedrijf Trimpen van Tarswijk betalen. Het is een van de verdachte bedrijven in de grote vastgoedfraudezaak. De laatste tijd heeft het Openbaar Ministerie in deze zaak... meer van dit soort grote schikkingen getroffen. Over hoe die zaak er eigenlijk voor staat... ga ik praten met Gerben van der Marel, mede-auteur van het boek De Vastgoedfraude... en ook journalist bij het Financieel Dagblad. Meneer de van der Marel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor? Hoe ver zijn ze? Nou, het Openbaar Ministerie is een heel belangrijk deel van de zaak... echt aan het uh, wegwerken hè. in aanloop naar de inhoudelijke behandeling. Hè, die wordt in, um, eigenlijk volgende maand verwacht. Uh, en in aanloop daarnaartoe proberen ze zoveel mogelijk met die bedrijven... schikkingen te treffen. Ja, je kan, je kan een bedrijf ook moeilijk uh, in de gevangenis krijgen. Dus het is niet zo gek dat ze proberen een financiële oplossing te zorgen... Voor, uh, te zorgen voor die zaak. Nee. En ook die, die benadeelden te compenseren. Hè. Dat is heel belangrijk. Dus de slachtoffers, de buit, gaat terug... Naar het filis-pensioenfonds en bouwfonds. Ja, het, het is niet een teleurstelling dat hier mensen niet het gevangen in gaan. Nou, eh. Um... Een deel van de mensen zal wel degelijk nog voor de rechter moeten komen. Het OM zegt, we maken een onderscheid tussen de middelgrote verdachten en de grote verdachten. En ze hebben nu nog 15 mensen in het vizier, die ze als heel groot zien. En die zullen wel degelijk voor de rechter moeten komen. Die moeten hele grote bedragen betalen, maar daarnaast moeten ze ook persoonlijk voor de rechter verantwoorden. Ja, want ook, ook met die mensen is, zijn schikkingen getroffen. Ja, dus dat, is, dat zijn grote bedragen. Dus hun bedrijven moeten dan betalen. Ja, maar van hun straf of eventuele straf zijn ze nog niet af. Nee, dus eigenlijk zijn er drie dingen. Hun bedrijven moeten uh, de buiten teruggeven, kort gezegd. Twee, ze moeten het Openbaar Ministerie een hele forse boete betalen. Hè, meer dan die anderhalf miljoen die u net zei. Hè, want boven die anderhalf miljoen komt ook nog eens een keer voor de persoonlijke vennenschap ieder vijf ton. Plus nog 350.000 boete voor die man uh, die ook een taakstraf accepteert. Ja. Daarnaast is er dus nog een groepje uh, uh, dat daarbovenop. Uh, ook nog uh, gevangenisstraffen tegen zich zal horen eisen over ja. een paar maanden. Kunt u ons geheugen nog even opfrissen, hè? De, de, de vastgoedfraudezaak. Het ging met name om uh, Philips Pensioenfonds Rabo Vastgoed. Hoe zat het ook maar weer? Ja, nou, de, de, de wondere wereld van het vastgoed. Daar wordt ongelooflijk veel geld in verdiend. Hè? Grote transacties waarbij vastgoed wordt aangekocht en verkocht. Nieuwbouw wordt neergezet, bijvoorbeeld op de Amsterdamse Zuidas. Hè? Dat financiële hart van, uh, van Nederland moet, uh, het moet het zijn. Uh, en wat je daar ziet, is dat er... Uh, ge, eigenlijk opdrachten gegund zijn... en transacties, hè, pakketten vastgoed gegund zijn... aan vriendjes van directeuren van bedrijven. Directeuren van het file pensioenfonds... dat eigenlijk de pensioenpot van al die werknemers uh, beheert en van het bouwbedrijf. En daarbij zijn onderhands bedragen weer terugbetaald... aan die directeuren. Dus eigenlijk, eigenlijk heel eenvoudig een, een soort omkopingszaak. Jij uh, betaalt uh, uh, uh, een, een heel hoog bedrag voor dat vastgoed... maar dat wil ik wel een uh, deel daarvoor, uh, daarvoor terug hebben. Of uh, uh, uh, kortingen geven uh, en, uh, en daar ook weer uh, geld op terugvragen. Ja, veel bekonkeld voordat de, dat de koop uiteindelijk rond, rond was. Ja, allemaal stiekem achter ja. de schermen in geheime hotelkamergesprekken. En, uh, uh, ja, justitie is dat, is dat op het spoor gekomen. En heeft eigenlijk alle middelen ingezet om, dat, um, ja, om deze zaak tot een goed einde te brengen. Ja. En daar zijn ze redelijk mee op weg nu. Ja, en het spreekt ook van een criminele organisatie. Het was niet zomaar een, een particulier initiatief van iemand in zijn eigen Nee, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een, een hele harde term. Uh, dat is nogal wat, hè? een criminele organisatie in het hart van die vastgoedwereld op de Zuidas... maar ook over de rest van Nederland eigenlijk. Uh, ja, dit is een hele serieuze zaak. Er waren ooit 125 verdachten en er is met heel veel mensen is er afgedeeld, zoals dat dan heet, hè, door het OM. Uh, het was eigenlijk niet eens behapbaar. Zoveel mensen uh, die zich schuldig gemaakt zouden hebben aan strafbare feiten. Dat, kan, dat kon de rechtbank Haarlem ook helemaal niet aan... Uh, uh, en wat dat betreft is het, uh, is het een, uh, ja, een zaak die die vastgoedwereld wel geschokt heeft. En ook die financiële instellingen hè, die daar natuurlijk vol ja. in zitten. ABN AMRO, Rabobank, uh, die financiers en die vaak eigenaars zijn ook van die vastgoedbedrijven. En natuurlijk die dat file pensioenfondsen en dat is, dat is natuurlijk het, ja, ja, het ja. maatschappelijke element aan de zaak. Dat het geld van de werknemers. Precies de pensioenpot mensen die daar een hele leven gewerkt hebben... die, die zo tot duizend euro per persoon kwijt zijn aan, uh, ja, aan de fraude bij hun, uh, bij hun, door hun eigen directeur. Wat zou de harde kern van de verdachte te wachten kunnen staan? Ja, ik denk dat de hoofdverdachte, echt de grote hoofdverdachte... dan heb je toch een handjevol mensen, uh, echt wel uh, echt vijf, zes jaar uh, uh, tegen zich kan horen eisen en met de bedragen die betaald zijn. Maar ze weten natuurlijk ook, hè, en dat is, ook, dat is de strategie van de verdediging... ze weten dat ze een wit voetje halen bij de rechtbank... door alvast heel veel geld terug te betalen. Ja. Je moet je voorstellen, je hebt een bankroof... en de vermoedelijke bankrovers zijn opgepakt. En als ze dan ook nog eens een keer gedurende het onderzoek... De plek aanwijzen waar ze het geld hebben begraven. Dat helpt altijd. En de bank krijgt het geld terug. En aan klanten, dan helpt dat natuurlijk wel. Hè? En dat verdiscuteert niet. Dat betekent dat ze natuurlijk altijd op die bankroof... waarschijnlijk gepleegd hebben. Eh, maar dat het geld terug is, dat helpt de rechter ook wel. De rechter kan maar... gewoon nu denken van, nou ja, ik kan een straf opleggen. Want stel dan dat hij zich zou vrijspreken omdat er een vormfout is. Dan worden dus die benadeelden nee. niet eens terugbetaald. Nee. En nu is dat eigenlijk helemaal weggeveegd en kan die rechter puur naar de feiten kijken. En, Ik dat zeggen, want, en dat is belangrijk, het Openbaar Ministerie uh, zal er ook geen genoegen mee nemen. Want die ziet dat het zo wel makkelijk was om fraude te plegen. En wil niet dat dat nu overal gaat gebeuren. Precies, ze willen een voorbeeld stellen. En ze zijn natuurlijk hartstikke bang dat, dat mensen groepen wachten even. Dit is klassenjustitie. waarom kunnen die, die, die rijke vastgoedmannen... Nou door een portemonnee te trekken Zit eigenlijk afkomen kopen. met die ja. zaak... terwijl een bijstandsfraudeur wel voor de rechter moet komen. Dus daarom maken ze dat onderscheid van, oké... Okay, een groepje mag inderdaad alleen betalen met een baakstraf. Dan moet je denken aan drie weken uh, plantsoenen verzorgen. Ja. Maar er is nog altijd die kerngroep van verdachten. En die gaan we kei en keihard aanpakken. En daar zullen ze, daar zullen ze stevig uit, uh, uh, ja, uitpakken met hun, uh, met hun eisen. Ja, dat is met al de schikkingen niet van de baan. Geber van der Marel, auteur van het boek, mede-auteur vastgoedfraude. En journalist bij het Financiële Dagblad. Dank u wel. Graag gedaan. Dan naar zorgverzekeraar Mensis, die heeft het Bethesda ziekenhuis in Hogeveen betiteld als een topzorgaanbieder voor borstkankerzorg. Dat is opvallend, want zorgverzekeraar CZ heeft juist het contract verbroken met dit ziekenhuis vanwege zorg over de kwaliteit van diezelfde borstkankerzorg. Daar ga ik over praten met Wim Schellekens, hoofdinspecteur bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat moet ik nou als patiënt met dit soort tegenstrijdige informatie? dat, dat verwarrend is. Laat ik vooropstellen dat alle ziekenhuizen in Nederland voldoen aan minimumvoorwaarden voor goede zorg voor borstkanker. Als dat niet het geval was en wij als inspectie dat zouden weten, dan grijpen we in. Dat We zeggen alle ziekenhuizen die borstkankerzorg aanleveren voldoen aan minimumvoorwaarden. Maar verzekeraars zeggen uh, voldoen aan minimumvoorwaarden is voor ons niet genoeg. Wij willen de lat voor onze verzekerden voor onze patiënten hoger leggen. Wij willen dat de kwaliteit verbetert. En die zeggen dus tegen de ziekenhuizen, daar waar betere zorg wordt geleverd, daar ga ik contracteren. En daarvoor leggen de verschillende verzekeraars verschillende criteria aan. Ja, het CZ ging het om, het, om uh, de praktijk, hè? Om, om het oefenen, om het maar plat te zeggen, je moet het ook wel vaak toepassen. Ja, dat is een belangrijk criterium. Hoe vaker je het doet, hoe groter de kans op succes is en hoe minder kans op complicaties. En mensen uh, gebruikt dat ook, maar gebruikt ook andere criteria. Um, ja, en dan krijg je dus verschillen tussen verzekeraars. Um, de, het zijn uh, criteria die ze gebruiken op de wijze waarop de zorg wordt verleend. Dus het aantal uh, patiënten dat ze behandelen, de wijze van overleg, de snelheid van behandeling, de mate van informatievoorziening, de wijze waarop het patiënt vriendelijk gebeurt, uh, de wijze of de borst op een goede manier gespaard wordt en dergelijke. Mm -hmm. Veel belangrijker natuurlijk is, wat zijn de resultaten van de zorg? Ja. Uh, hoe, uh, wat is de kans dat de kanker terugkomt? Wat is de kans dat ik uh, na vijf jaar overleef? Uh, en wat is in die vijf jaar, ondanks de behandeling, mijn kwaliteit van leven? Nou, die cijfer. Zijn niet openbaar. En dat zijn natuurlijk eigenlijk cijfers waar het om gaat. En dan kunnen verzekeraars op basis van de resultaten van de zorg uh, gaan contracteren. En dat zou voor de patiënten veel beter zijn. Wordt het dan niet tijd, vindt u, dat die cijfers openbaar worden? Want ja, die nu cijfers krijgen we die dus zijn er, tegenstrijdige integrale... berichten. Ja, die cijfers die zijn er. De cijfers zijn beschikbaar bij de integrale kankercentra. Maar worden op dit moment door de beroepsgroep nog niet vrijgegeven. En zijn dus niet openbaar. En dat zou heel erg belangrijk zijn. Want dat zijn natuurlijk cijfers over de resultaten waar de patiënt. Echt wat heeft. U zou dat ook goed vinden. Wat doet u uh, ondertussen? Gaat u de verzekeraars nu eens aanspreken en zeggen van... jongens, hou hier nou eens mee op? Nee hoor, integendeel. Wij uh, juichen toe wat verzekeraars doen. Uh, wij vinden inderdaad dat de zorg voor kankerpatiënten kan verbeteren. Uh, en zij leggen daar criteria voor aan. Waar nee. de ziekenhuizen zich aan zullen gaan spiegelen. Daardoor hun zorg zullen gaan verbeteren. Ja, toch ja, als je het patienten... oppervlakkig leest, weet je niet waar je aan moet houden. Is nou ja, wel of niet goed? Ja, die, die, voor hen is het verwarrend... Um, omdat de ene verzekeraar weer andere criteria aanlegt dan de andere. Um, maar het, is, het legt uh, voor de ziekenhuizen wel een enorme verbeterdruk. Omdat de verzekeraar de uiteindelijk degene is die betaalt en de contracten sluit. Mm. Dus de uh, ziekenhuizen gaan wel degelijk aan de slag met verbetering. Maar nogmaals, veel belangrijker is dat de cijfers over de resultaten van de behandeling op een goede en vergelijkbare manier ja, naar buiten komen. Die cijfers... En dat kan. Precies, die cijfers zijn er dus en die moeten dan maar openbaar worden. Precies, en ondertussen, zet de druk er maar op, want dat is uh, in het belang van de patiënt, meneer Schellekens. Hartelijk ja, dank, het is Graag duidelijk. Dan. Wim Schellekens hoort u, hij is hoofdinstructeur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Gerpe vragen. U zegt net 10% minder prestatie. Dat betekent dat die kinderen jarenlang hebben ondergepresteerd. Dicht bij mensen. Maar toen zag ik al die kreupele mensen hier binnenkomen. Hè? Dacht ik, ja, het zijn eigenlijk de mensen van het evangelie. Het ochtendhumeur. U hebt een bekend gezicht. Ik weet het zeker. Werkt u niet bij de houthandel. Waar mijn man spullen kocht voor zijn karweitjes? Nieuws met een knipoog. Ik loop tegen een muur van warmte en, en matheid op. En dat is nu echt wel over. Goedemorgen, Nederland. Zometeen vanaf half tien. Radio 1.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 tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.